Tot zover het radio-nieuws. Funknight. En zo is de zaterdagavond weer begonnen. Nigel Pelders nog bedankt. Meja. Drie over vijf. Tot zeven uur is het. Langshaard FM. Funknight. a dance. Every time. e en One Day Frankie Belangstraat FM Yes Mace En Frankie Beverly Love's on the Run 13 voor half 6 precies Ik ga Komt uit de playlist Wave o, Dancing was dat. Langs gaat we een Funknite. Hier zijn Clippers Night en de Pips. Tot de maxi-versie van Do You Wanna Have Some Fun uit 1985. Daarna hoor je een souvenir. Yeah, playlist is it. Kevin Christopher. I'm back in your arms. And so now hoor je Carl Anderson got to find a way to get you. Vijf over half zes. En uit Groot-Brittannië, Britse funk, zoals Britse funk behoort te zijn, zeg maar. Hier belangrijks hadden we een funk night. Do You really Want My Love was dat? En het is LW5, kill or be killed. En daar hou je die SOS band. 85 uit. Souvenir dus van de Sound of Success Band. Langzaam hebben we een funk night gaat naar het nieuws. En na het nieuws zijn we door. Terug met deel 2 van aflevering 188. Is hier nog Gail Freeman en Mr. White. Tot dadelijk. FM nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. Als het formatieproces veel langer duurt, raken de klimaatdoelen van 2030 nog verder uit het zicht. Daarvoor waarschuwt het Planbureau voor de leefomgeving. Er moet sowieso al meer worden gedaan om die doelen nog te kunnen halen, nog los van de zwaardere klimaateisen die de EU heeft opgesteld. Volgens het Planbureau vormen de stroomnetten een acuut probleem. Die kunnen de extra vraag naar stroom niet aan. En ook het duurdere aardgas is een probleem komende winter. Gemeenten en bedrijven moeten zich daarnaast kunnen voorbereiden op nieuw beleid, zo vindt het planbureau. De Nederlandse man van in de 50, die vrijdagnacht onwel werd op het Extrema Extra Festival in België en daarna overleed, had ecstasy bij zich met een hoge dosis MDMA. Het pakket van Limburg waarschuwt mensen met klem voor die drugs. Op de XTC-pillen stonden de letters PP, dat is het logo van het modemerk Philip Plein. Uit analyse bleek er 175 milligram MDMA in te hebben gezeten, twee keer zoveel als gebruikelijk... ...en daardoor kunnen de pillen dodelijk zijn. Mogelijk zijn er meer van die pillen in omloop op het festival. De Taliban heeft het ministerie voor vrouwenzaken in de Afghaanse hoofdstad Kabul ontmanteld. De vrouwen die er werkten zijn net als een afdeling van de Wereldbank weggestuurd. Er komt nu een ministerie voor deugd en het voorkomen van zonden in. Dat legde tijdens het Taliban-bewind in de jaren 90 al strikte islamitische regels en verregaande beperkingen aan vrouwen op. De stap is de zoveelste aanwijzing dat de Taliban, ondanks gedane beloften, blijven vasthouden aan de sharia. En in het zuidwesten van Engeland is er op een boerderij in Somerset een geval van gekke koeienziekte ontdekt, zo laten de Britse gezondheidsautoriteiten weten. Maar omdat het dier is overleden en direct daarna is weggehaald, bestaat er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. Het transport van vee in de buurt is uit voorzorg wel beperkt, totdat duidelijk is waar de besmetting vandaan komt. Eind jaren 90 was er een gekke koeiencrisis in het Verenigd Koninkrijk en werden er miljoenen runderen geruimd. Het weer vanavond en komende nacht klaart het breed op met vannacht kans op nevel en mist bij 11 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen wordt het vrij zonnig en vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws. Omdat het echt, echt, ik bedoel echt schoon moet zijn...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 De opener van deel 2 van Langshaar FM Funk Night. Aflevering 188 op deze 18e september 2021. Souvenir nu van D-Train. Hustle, Russell of the City. 1984 en schrijven we. van de LP, Instant Funk 5 uit 1983, uit de playlist. En dit, dit is Visual. Uit de tijd dat uh, House nog niet bestond, het woord House uh, niet bestond, in uh, die context in ieder geval, wordt dit volgens Discogs, de muzieksite, al Garage genoemd. 1983. Somehow someway om 17 over 6 precies In de playlist van Langs Funk Night. Clear! en De Super Maxi-versie van Never Cry Again was dat. En dit is Paulie Carmen. Darrell, my number. Daar hoor je mooi je Mullen en Life on the Wire. Dat is een souvenir uit 1982 en 80. hier bij De Funky. was ook Live on the Wire, souvenir 1982. Langs van de night is het Bobby Nunn, Too Young. We zijn tot 7 uur na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Plattenparade natuurlijk. You ran you came to town. My love was dat hier bij de Funky. 12 over half 7 precies. En dit zijn Melba Moore en Lillo Thomas. When you love me like this, langs data funk night, nog tot 7 uur, dan hou je Peter. I just wanna spend some time with you. Lange titel voor een lange plaats. Hij duurt alles bij elkaar. 7 minuten en 42 seconden. Nou, we hebben er 6,5 van gedraaid. Ik kan dat niet beter, hè? Langs met night is it. dit. To bevind, it's what we En dit is John Davis. And too much. Die uptown message is dit. Baby Heerlijke hiphop uit de jaren 80. De funky voor vanavond zit erop. Dadelijk na het nieuws van 7 uur hoor je Peter Sterrenburg met Peter Spaten praten. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan en hier is een Taste of Honey. FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio -nieuws.